Een uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tegen een man van 26 die vorig jaar in de gevangenis van Zoetermeer... een medegevangene van 82 doodstak... is TBS met dwangverpleging geëist. Volgens psychiaters is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar... en psychotisch en moet hij daarom lang en intensief behandeld worden. De officier van justitie gaat daarin mee... en eist daarom geen gevangenisstraf. De verdachte zelf zegt dat hij het slachtoffer alleen heeft geslagen. Maar volgens gevangenbewaarders heeft hij de hoogbejaarde man getrapt en gestoken. President Hollande wil het migrantenkamp bij Calais nog dit jaar sluiten en ontmantelen. De duizenden migranten in de jungle moeten verdeeld worden over vluchtelingenkampen in Frankrijk. Hollande bezocht Calais vandaag voor het eerst sinds zijn aantreden in 2012. In Rotterdam is opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de fonds van een grote partij munitie. Het gaat om een man van Marokkaanse afkomst van 26. Hij zou bemiddeld hebben tussen wapenhandelaren en de Franse terreurverdachten Anis B. en Reda Kriket. Die twee wilden tijdens het EK voetbal in Frankrijk een aanslag plegen. De Duitse regering wil de regels voor alternatieve genezers aanscherpen, meldt Die Welt. Aanleiding is de zaak rond Klaus Ros, van wie patiënten onder verdachte omstandigheden zijn overleden. Duitsland telt ruim 40.000 natuurgenezers. Volgens Die Welt wil de regering alleen de toelatingsregels voor hen verscherpen. Mensen die al een vergunning hebben, worden met rust gelaten. Een Nederlandse toerist zit al een paar dagen vast in een cel in Myanmar. Hij haalde zich de woede van de lokale bevolking op de hals toen hij de stekker uit een geluidsinstallatie trok waaruit de preken van monniken waren te horen. De man moet waarschijnlijk volgende week voorkomen voor belediging van godsdienst. Het weer, de zon schijnt af en toe, er trekken ook wolken over... maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen weinig verandering, wel mogelijk wat regen in het westen. Later in de week meer wind en vanaf donderdag wat wisselvalliger. Dit was het DFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. We staan op dit moment...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 Mijn moeder werd meteen verliefd, dus hij bleef in Nederland. Mijn vader heeft een jumbojet, daarmee vliegt hij naar zijn werk. Maar voor hij naar kantoor gaat, draait hij drie keer om de kerk. Hij zwemt zo de Noordzee over, met zijn handen op zijn rug. En dan tikt hij aan bij Engeland en zwemt onder water terug. Want mijn vader is een leugenaar, hij kan fantastisch liegen Wat los zit licht hij aan elkaar, hij kan iedereen bedriegen Mijn vader is een leugenaar, echt waar Mijn vader is eigenlijk de koning, hij is de broer van Beatrix Maar hij wil niet op de gulden en regeren, vindt hij niks hij is ook goed bevriend met God Ze spelen elke zondag schaak Laatst nog heeft mijn vader God Ineens het afgemaakt Mijn vader is een leugenaar Hij kan fantastisch liegen Waar los zit ligt die aan elkaar Hij kan iedereen bedriegen Mijn vader is een leugenaar Maar wie dit lied gelooft, is niet goed bij zijn hoofd, want ik ben hier de grootste leugenaar. Want ik heb de boel bedrogen, ik heb van A tot Z gelogen, want ik heb niet eens een vader, dus de rest is ook niet waar. Daar krijg ik niet zo vaak applaus voor, want de mensen houden niet zo van kinderliedjes. Maar als jullie het leuk vinden, doe ik er nog één. Nee, hard onderneming. Ik weet het niet, de nummer vaak draait in het programma. Dolly zegt van niet, maar toch. ik heb het diverse keer gehoord. En uh, het is uh, Styx en het nummer heet Sing for the Day. En dat is wel even leuk om dat even te draaien. Het is maandag vandaag, het is uh, 25, nee, 26 september toch? 36 september. Dat is een mooie dag vandaag. Het is de verjaardag van uh, Marloes. En het is de verjaardag van Brian Ferry. En uh, er zijn er nog meer jarig, denk ik, vandaag. Maar in ieder geval, in ieder geval iedereen die jarig is, van harte gefeliciteerd. Oh ja, ja, buurvrouw, die was ook jarig. Ja, ja, ja. Cool. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook heel waar. Heb je goed onthouden? Ja, ja. Maar ik, joh, soms soms heb voordat ik. Eh. Even kijken, het is, uh, ja, we gaan nog even één plaatje draaien. En uh, ja, dan gaan we contact zoeken met uh, onze collega Joop. Uh, ja. ja, de razende reporter. De reporter. reporters, uh, je, razende reporters dat en dan gaan we eens even luisteren wat hij straks allemaal meegemaakt heeft het afgelopen okay. weekend is al. Maar poort. eerst nog even de traveling wield. Zo is het. We door Dylan. The, the ja, ja. Lekker hoor. And the monkey man were hard up for cash. This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 Saw them with the undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a rack of children in Bill. She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on the road, Tweedle at the wheel. They crashed into Paradise. They could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, every one of you's a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.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 The covered corner them said, "Ah, oh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best if you don't know." Then the covered cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using tweeter as a shield. Jan said, to the monkey man, I'm not fooled by tweeter's curl. I knew it long before he ever became a Jersey girl." The walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing. Never saw them when they fell. Now the town of Jersey. TV set was blown up, every bit of it is gone Ever since the nightly news showed that the Monkey Man was on I guess I'll go to Florida to get myself some sun There ain't no more opportunity here, everything been done Sometimes I think of Twitter, sometimes I think of Jan Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man Een roemruchtgezelschapje was dit. De Traveling Wilburys, ontstaan in de negentiger jaren. En als je hoort wie er allemaal aan meededen, nou, dat waren geen kleine jongens hoor. Dat was gewoon een lekkere vriendenclub. Die uh, met elkaar gewoon te gekke muziek uh, aan het maken waren. Ik noem u even de namen. Dat was onder andere Jeff Lynne van ILO. Verder natuurlijk George Harrison. ex Beetle. Roy Orbison. Tom Petty. En uh, van de Heartbreakers. En Bob Dylan. En uh, die laatste schreef dit nummer. En die gasten maakten een uh, prachtige uh, cd. Eén hebben ze er maar gemaakt geloof ik. Eén of twee, dat weet ik niet precies. Waar uh, toen uh, overleed Roy Orbison. En uh, uh, ja, toen was het verhaal... Toen was de, de jeu er alweer afzang, maar zeg ik. Maar, zeggen. Eh? maar uh, ze hebben prachtige liedjes gemaakt hoor, deze gasten. Dus George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, uh, Tom Petty en Roy Orbison. En George Harrison had ik dat genoemd? Ja, nou, dat, dat uh, die mensen met elkaar vormden dus de Traveling Wilburys. En uh, dat is heerlijke muziek. Uh, we proberen even... Uh, uit alle macht verbinding te krijgen... met onze razende uh, reporters. Oh ja, het nummer het trouwens... Tweeter en The Monkey Man. Dat moet ik nog wel even zeggen. Want anders weten we niet waar het over gaat. Natuurlijk. Uh, uh, ja, we proberen uit alle macht... Uh, uh, de verbinding te krijgen met, uh, met onze razende reporters. Maar het, het lijkt erop... alsof we een telefoonstoring hebben. Dus, maar we, we gaan het proberen. Dat staat er nu de And it's And The Beatles! And Your Bird can Sing from the album Revolver. You got everything. Uh, een van mijn persoonlijke favorietjes van dat album uh, Revolver van de Beatles uit 1966 album, dit jaar 50 jaar oud was he? geweldige muziek uh, and your bird can sing en uh, ja, ik zei het al, we proberen uit alle macht uh, telefoonverbinding uh, te krijgen met onze razende reporter, het lukt nog even niet want het lijkt een beetje op dat we hier een telefoonstoring hebben uh, maar we gaan het nog even uitzoeken dus Joop als je al luistert, uh, we komen eraan, maar uh, het kan nog even duren. Want we hebben even een probleem. Um, Pauw, dat is de volgende band. En die hebben een liedje gemaakt en dat heet Bubblegum. Het heet Pauw. Ik denk niet dat het iets met Jeroen te maken heeft. Maar Ze heten gewoon Pauw. Ja, en dan maak je gewoon een plaat over kougom. Ja. Kou, pauwgom. Paul Pau, Pau, ja. Bubblegum. Zeg het nog maar even, dames en heren, u uh, natuurlijk van ons gewend... dat u uh, kwart voor in het weekendverslag van, uh, van onze vriend uh, Joop van Es krijgt. Maar ja, we zitten met een telefoonstoring. De telefoon doet het hier gewoon niet. Dus we kunnen hem niet bellen. Dus Joop, als je luistert, uh, spring op je scooter en ik kom naar de studio. <lacht> we hebben nou toch een traplift, dus ik kan hem boven. Ja, Is geen probleem. Uh, nou, en uh, tot die tijd, wie geven we de schuld van alles... Ja, dat weten we wel. Ja, Wie, ge wie geven we de schuld van alles? <laughs> nee, ik ga het niet zeggen. Nee, waarom niet? Nee. Waarom ja. zeg jij het niet? Nee, nee. Oh. nee. Ah, we geven gewoon de schuld aan de tja ja Oh, de tja ja Ja, we geven oh. de schuld aan de tja-ja-ja. -tja. Kan gewoon. dat ook tegenwoordig? Ja, dat kan ook. Oh, dat is Zo. wel heel fijn. Ja, we geven de schuld aan als je het wil, maar hij doet het weer eens niet. Ja, nee. Het is we, we, allemaal mis hier vandaag. Ik weet niet <laughs> wat dat is. In de muziek bestaan ook veel racisten. Remel van het Groene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 Nou, de telefoon doet het weer. Dus uh, iets later dan gebruikelijk hebben we. Tja, tja, tja, Ja, dat was Raymond van het Groene Woud. En uh, dat heette de tja, tja, tja. Ja, jawel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja jawel, jawel. Ja, ja. De volgende reporter, Joop van Es, junior. Ja, hij is er weer, Joopie! Jeetje, Ruud, dat is lang geleden. Ja, ja is lang geleden, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Charles, Char Char is er even niet die... Uh... Die wordt opengemaakt, en uh, wij... wij uh, <laughs> Sorry, dat ik moet worden. <laughs> ja, maar uh, ja, dus neem ik ben even waar vandaag. Ik, denk, en ja. ik, wil, ik dacht bij mezelf, ik zie Joop nooit meer, ik wil hem wel weer eens spreken. Hey, dus, nee, we zien elkaar heel weinig, we ja. spreken elkaar ook heel weinig. Heel ja, ja. ja. ja, erg is dat, hè. Ja eigenlijk, wel. ja, eigenlijk is dat Zo. verschrikkelijk. Ja. Het wordt tijd dat je weer eens een keertje op komt trainen in Zandvoetsen. Ja, maar ja, ik heb geen band meer. Dus hey. over. Nee, nee, de band is uh, gestopt. Dus ja, hey. uh, ja, wist je dat niet? Nou, nee. Je moet gewoon goed op hey. Facebook kijken. Maar uh, nee, we zijn gestopt, joh. En, uh, maar ja. misschien komt er nog wel eens een andere mogelijkheid. Je weet het maar, Een revival. Ja, wie weet. <laughs> een soort Heintje davids bent of zo, weet je. De HD-band. Ja, steeds afscheid nemen en dan weer terugkomen. Ja, dat, dat kan natuurlijk. Maar uh, vertel, heb je nog leuke dingen meegemaakt dit weekend? Jongen, het is ongelooflijk. Ik heb zo'n gigantisch druk weekend gehad... dat, uh, dat ik uh, gewoon, denk ik, twee dagen nodig heb om het allemaal op te schrijven. En daar ben ik ook druk mee bezig op het ogenblik, uiteraard. Het begon eigenlijk uh, vrijdag al... Met, uh, met, ...in Pluspunt, het gebouw in, in Noord... ...waar uh, een, een wensboom heeft gestaan. En uh, zaterdag, nee, vrijdag werden alle vrijwilligers van uh, de Pluspunt in het zonnetje gezet. Ze hebben allerlei leuke dingen gedaan. En s'avonds was er een, uh, een barbecue met z'n allen in het gebouw. En daar werden de tien wensen die uh, Pluspunt uh, de uit laten komen bekendgemaakt. Heel erg leuk, een leuke bijeenkomst. Uh, goed eten van onze plaatselijke barbecue-specialist Marcel Horneman. Ik gooi het gewoon even lekker uit zo, Hupperthee. En um, daar werd het dan bekendgemaakt uh, daarover in de krant van donderdag uh, veel meer en uh, ik laat het ook verder rusten. Uh, dan hadden wij zaterdag uiteraard. Um, het... Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dorpsomroepersconcours? Dorpsomroepersconcours? Dus ik kon even <ich> niet uitkomen. <gut> ja, <gut> geef niks. Ik, ik ben daar niet bij geweest... omdat ik veel meer andere dingen moest doen. Uh, ik, onder andere ben ik geweest bij... een, een, een, een viering van een 70-jarig huwelijk. Oh, nou? 70 jaar? Ja. En ik stond er echt perplex van. Ik ben er vijf jaar geleden bij geweest, bij datzelfde echtpaar. Ja? Ik was nu weer uitgenodigd om wel te komen. Uiteraard waren de burgemeester en zijn vrouw er ook. Ja? En de burgemeester zei dat het niet eens zo bijzonder was. Want oh. dat hij in de afgelopen periode in Zandvoort bij vijf echtparen was geweest. Die ook 70 jaar getrouwd waren. Zouden we dan toch echt gezonde lucht hebben hier in Zandvoort? Ja, ik denk, je denk het wel. Dat moet zo. Dat kan ja. Het moet hartstikke anders. Kun je nagaan, en, en, en, dat... en, hè? Uh, men, men wordt wat tammer tegenover elkaar, denk ik. Door Z die goede lucht. Ja, ja, ja. ja. <laughs> oh, 70 jaar. 70, jaar. dat is toch niet gewoon? 70, ja. Ik haal dat niet meer. Hij is 90 en zij uh, is bijna 90. Jeet. Ja, dat kan. Zijn ze getrouwd ze ja, ja, ja, ja, ja, dat kan. Ja, ja, ja. ja dat kan. Ja. mevrouw Lotten Kruisheer. Ja. Gewoon in de... In de um, Achter in Noord, in Nieuw-Noord. Ja, uh, ja dat, was, dat was heel bijzonder. Dat was, nou, uh, de, de, ja. vind ik prettig uh, om erbij te mogen zijn. Uh, vrijdag nog even nog. Ja. Uh, van, even, nog wat, hadden we ook nog wat uh, van Kessel bestond in Jaar. Van Kessel Live. Oh ja, ja dat, dat kaffer, was uh, kaffer, uh, in lucht, hè? Kaffer, ja, uh, heel druk. Heel leuk optreden ook, met, met nummers die ze al een hele poos niet gespeeld hadden. Een goede band, die, die uh, misschien in mijn ogen wel wat te hard speelde voor de kleine ruimte. Oh. En volgens Patrick zelf ook, Patrick van Kessel. Uh, maar de geluidsman die, uh, van Dienst die uh, had daar uh, lak aan min of meer en die vertikte het om het volume wat lager te zetten wat soms wel een beetje vervormde maar het is toch leuke muziek om te mogen horen uh, U2 uh, sorry U2 moet ik zeggen natuurlijk <laughs> uh, uh, ja. Neil Young en dat soort figuren goede uh, gitaarmuziek want Ebe de Jong een van die oprichters samen met Peter van Kessel uh, dat is een begenadigd gitarist ik weet niet of Uit hem kent maar hij, uh, hij speelt bijzonder goed Gitaar, mooie solo's En als je je ogen dicht doet hoor je gewoon De versie die je kent Van de media Uit de radio en tv Geweldig om mee te doen Daar in dat Neuf-nutste Dan hadden we ook nog, en daar ben jij ook bij geweest Dat weet ik zeker, Dolly, want ik heb je gezien daar Zaterdagavond Een Memorial Basketbalwedstrijd. wedstrijd Voor Zoran Valjavits Organiseerd door jouw zoon, Robert Ja Robert en Pierik. Uh, in samenspraak met de twee zoons van uh, met Zoran, uh, een jongen die uh, een jaar of, nou hoe lang zou het geleden zijn, dertig misschien, in Zandvoort kan wonen. Bij de Zandertse basisschoolvereniging Lions kwam, daar ontzettend lang gespeeld heeft. Later ook nog eens verder gegaan. Uh, goed kon spelen in, in Joegoslavië in vertegenwoordigende teams heeft gespeeld. En die is uh, vrij onlangs, uh, vrij plotseling ook, overleden. 16 en april, om, uh, hè? Sorry? 16 april. Ja. ja, dat is toch onlangs, of niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het en dat was even, uh, aanleiding voor een heleboel uh, um, uh, spelers waar hij mee gespeeld heeft naar Sanford te komen en een heel gemoedelijk wedstrijdje te spelen. Leuk om te zien, ook weer. En uh, tegen nagedacht dus was de hele hal. Ja, ja, ja. Maar ook Vel 2 werd stil mm -hmm. voor, voor een periode om hem te gedenken. Ja. Mooi was dat. Ja, zeker. Heel uh, mooi. Uh, ja, en, en, dat, dat, en -concours, dat werd uh, was een Friese aangelegenheid. Nummer 1 was de winnaar van de afgelopen twee jaar. hij is voor drie keer in successie hier gewonnen. Zo, zo. Twee was een nieuwe. Oh. Uh, dit is de, de uh, Drobzenroeper van Hinderloper. Had die nog nooit uh, meegedaan. Uh, okay. bestaat al een jaar of twee iets langer, maar uh, had hij nog nooit meegedaan. Was nu hier aanwezig. Werd gewoon keihard tweede. En zo. de vader van de winnaar, en dan weet ik echt niet wie dat waren, die werd derde. En die heeft ook al eens eerder hier in het gewonnen. Die doet ook al een paar jaar mee. Volgens mij komt hij uit Eilst, maar ja. dat weet ik niet helemaal zeker dat is uh, dat in ieder geval uh, donderdag uh, in de krant te lezen. Ja, ja, maar dat ze hebben het wel in ABN gedaan, dus. <laughs> ja, nou ja, uit Friesland. Ja, Ik goed. bedoel... Uh... Nee, het was AMRO. <laughs> het was AMRO. <laughs> <laughs> ja, goed. Uh, ja, hij gaat lekker. Ja. Zaterdag hadden we ook nog... En daar ben ik zelfs naartoe geweest. Ja, Ruud, je staat misschien nu perplex. Ik het Hazes Mazing Feest? Ben jij geweest? Of, ja. Ja. ja, alleen een foto te maken, dan we weg. Dat gaat het niet op. Maar oh, je zakt oh. af, Je zakt af. <laughs> ja. Maar uh, ah, ik had er graag naartoe gegaan, hoor. Heerlijk. Uh, ik, uh, ik, uh, ik heb uiteraard heb ik, uh, Kees Rutgers uh, gesproken. Ja. Dat is uh, mijn collega en de organisator van het Hazes Ik was daar om een uurtje of half tien, denk ja. ik zo een beetje... Yeah. En er was eigenlijk niet veel te doen. van 15 die zat op het terras en binnen. Oh. En toen begon hij zongen. Uh, ik denk, nou, dat nou, wordt helemaal Mark? niks. Ik ben nog eventjes naar uh, het uh, Oktoberfest gegaan. Waar ik al eerder was geweest, waar ik het zo meteen over ga hebben. Yeah. En het schijnt in die tussentijd uh, rond een uur of kwart te verdienen. volledig volgelopen te zijn. Okay. Naar het, uh, het Water van Zandvoort. Dus dat gelukkig. is gelukkig een ja. mooie editie. Waar zelfs de mensen van buiten Zandvoort die zeiden: we wisten dit niet, we hoorden dit. En we komen graag de volgende keer terug. Leuk. Ja. Mooi zo, mooi zo. Dan dat Oktoberfest. Ja, ja. dat was met die menner. Uh, vijf uh, um, uh, menner mannen uit, uh, uit Limburg. En die weten echt wat entertainen is. Mm. Ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Het is niet alleen het boer gebeuren en het Duitse varkens. Nee, gewoon van alles spelen. En dan leuk uh, publiek entertainen. Door het publiek heen lopen. Op de tafels gaan dansen, dat soort zaken. Dat ja. was allemaal gemeengoed zaterdagavond op het Raadhuisplein. <laughs> Nou, zondag, Chelsea Cores. <laughs> -core. nou dat was ook super natuurlijk. Oh, dat was echt een heel oh, leuk oh, festival. En oh, geweldig, weer was het oh, mooi weer. Ik Fred oh, oh, Paap, die heeft de, vanaf de vijfde keer, tot en met uh, twee keer geleden... ...en dit was de negentiende keer, heeft, hebben ze dat samen georganiseerd met Maaike. Mm -hmm. en Maaike samen. En hij zegt, ik heb het in al die jaren één keer meegemaakt dat het verregende. En het was gisteren nu natuurlijk weer schitterend mooi weer. Yeah het einde viel helaas wat, wat tegen het was, werd wat kouder, er kwam bewolking van wat meer wind, ja. je merkte meteen dat Sanford liep leeg, want er stonden files op de, uh, in ieder geval op de Zandvoortslaan en de, mm -hmm. de, de Gerkstraat ja. maar dat, dat Shantikorenfeest, dat, dat was echt een feest met nieuwe, drie nieuwe korenwaarden bij ja. en dat werd afgesloten uiteraard op het gastensplein waar iedereen samen kwam om nog wat liedjes te zingen en afsluiten met het Zandvoortsvolkfeet ja, nou, mooi. heb je een weekend? gehad of niet een fantastisch weekend, fantastisch ja. Ja, ja, ik, ja, ja, ja. ik werd er, uh, gisteren stond ik bij de, bij de opening. En uh, ik, van, ik werd er gewoon uh, van, van de, van de Shanty-koren dag. En daar werd ik gewoon een beetje sentimenteel van, joh. Met ja. het prachtige weer ja. en al ja. die mooie koren ja, ik, met leuke kleren relatie, aan. Ik kon er helaas niet bij zijn, want ik was bij het handbal. Dat duurde wat lang. Ja, ja. En ik kwam wat te laat voor die opening, maar ik heb wel een genoten van, van, van het, al hetgeen dat er geboden was op alle podia, hoor. Geweldig. Ja, was druk. zeker weten. Helemaal met je eens, Joop. We wonen ja. in een prachtig dorp. Echt een parel aan de zee. Vind je ook niet? Absoluut. Ja, ja. zeker, zeker, zeker. <laughs> ja. Nou, hey, we gaan het afsluiten, geloof ik. Want Ruud zit er wat doorheen te drukken. Oh, oh, oh, oh. Ik wil even, even maar meenemen <laughs> voor volgende week. Ja? Het is uh, vrijdagavond, een Hongaarse avond. Ja, uh, bij Club 10, heel apart. Niet alleen Café, de, de bekende Haagse wijn, of ah, Hongaarse wijn wordt daar geschonken, maar ook nieuwe. En Haagse, ja. uh, Hongaarse hapjes worden daar geserveerd. En dan ja. hebben we uh, zaterdag groot feest, want 100 casinos van bestaat 40 jaar. En dat wordt gevierd met een groot optreden van Gerard Joling op het Badassplein. Woo! Nou, Gaat uiteraard. dat belooft weer wat. Ja. Hey Joop, bedankt voor je bijdrage weer deze week. Ja, Ik weet gedaan. dat je het heel druk hebt. Dus we waarderen het altijd enorm dat je even tijd voor ons vrijmaakt. Nou, graag gedaan He? hoor. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. We doen ons best ervoor. Oké, okay. okay. Joop, dankjewel. Nou, Doeg. Doeg. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja. Ik was eventjes overdonderd. Ik zat nog helemaal uh, in het YouTube-filmpje... Van, uh, van Van Kessel en... Uh, en uh, Johnny Kraaikamp. En ineens hoor ik dat ik op moet. Eens even kijken hoor. Want wij gaan natuurlijk... een kleine update doen... van het regionale nieuws... van 26 september 2016. Ja, en... Uh,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 voor de herinrichting van het Stationsplein en de Passerel. En de heer Berendsen van OPZ wordt voorgedragen als buitengewoon raadslid. Um, verder kunt u lezen voor een overzicht van alle agendapunten en vergaderstukken... op de website van de gemeente Zandvoort. De hulpdiensten hebben gistermiddag groot alarm geslagen... na een melding over een overboord geslagen vlak vlakbij de kust... Van Bloemendaal. Om even over half vier waren drie personen met een katamaran... voor de kust aan het zeilen. Eén van de personen sloeg vervolgens overboord. De twee andere personen gingen direct naar de kant om hulp te halen... en daarop werd ambulance, politie, reddingsbrigade... en een traumahelikopter uit Amsterdam gealarmeerd. De man wist uiteindelijk op zijn eigen kracht naar de kant te zwemmen... en liet aan de hulpdiensten weten dat alles in orde was... Na een botsing met een politieauto op de Brouwerskolkweg in Overveen... is gistermiddag een man gewond geraakt. Een automobilist wilde op de Brouwerskolkweg de Tetterodeweg inslaan... toen een politiewagen hen inhaalde. De wagens kwamen met elkaar in botsing... en de politiewagen kwam tegen een hek tot stilstand. De bestuurder van de personenwagen is naar het ziekenhuis vervoerd... En de agenten en de overige inzittenden van de personenwagen kwamen met de schrik vrij. De verkeersongevallen dienst doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gisteren is de halve marathon van Haarlem, de halve van Haarlem, gelopen. En uh, tijdens de halve van Haarlem-marathon is iemand gereanimeerd, een van de deelnemers. Tijdens het lopen werd de hardloper onwel... En rond kwart over drie ging het op de Duinlistweg mis en zakte de man in elkaar. Enkele omstanders en verkeersregelaars begonnen direct met reanimeren in afwachting op de hulpdiensten. Het is nou. gezond hoor, dat hardlopen. Ach, ik, het lijkt mij nou helemaal niet, hè? Nee, vorige nee. week hadden we de Dam tot Damloop van, uh, van Saandam naar Amsterdam. Ja. Of andersom. En uh, daar is dan, uh, ook een iemand mond om wel, die is dus intussen overleden. Dus uh, het is niet nou. zo gezond hoor, dat, nee. dat hardlopen. Nou, ja. Deze man die is wel enige tijd gereanimeerd, maar hij is gelukkig weer bijgekomen. Gelukkig. En daarna is hij met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht nou, voor verdere behandeling. Gelukkig dan maar weer, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, ja. Het zal je ja. gebeuren. Krijg je de deur uit met je sportbroekje aan. En, uh, overigens taalities. is er, overigens er 27 ja. november een hele speciale loop. Kun je niet meer voor inschrijven, want hij is uitverkocht, zou ik maar zeggen. Oh, die van Vels, hè? Ja, de Velsen tunnel. tunnel. De Velsen loop. Ja, ja de Velse ah, Tunnel Tunnelloop, dus ja. op ja. 27. Het was uh, zo uitverkocht, ja, hè, alle ja, kaarten? Ja, het is helemaal uitverkocht. kan je niet meer uh, voor inschrijven. En toen hebben ze, geloof ik, nog een extra uh, uh, aantal deelnemers toe kunnen voegen. Maar dat was weer ja, dus zo was uitverkocht. Ja, het was heel snel uitverkocht. Ja. Ja, maar ja, dan kun je dus voor het eerst de nieuwe Velse tunnel zien. Hè? Want ja, hij is, natuurlijk, is, waar, hij is, is natuurlijk al klaar. Ja. Het uh, enige wat ze nu aan het doen zijn is testen van de systemen. En ja. er komen nog rampenoefeningen en zo. Ja, Daar hebben ze ja. er nog twee maanden voor nodig. Ja. Of drie maanden. In januari gaat hij weer open. Half januari, ik geloof 15 of 16. Pas? Dan gaat hij weer open. Jeetje, ja. en hij is al klaar. Nee, ze moeten eerst alles. Nieuwe, er zitten overal nieuwe systemen in. Die ja. moeten allemaal getest worden. Ja, dat heb je toch zo getest? Nou, dat is niet zo getest. Nee? Het zijn ingewikkelde veiligheidssystemen oh. en ventilatorsystemen. Mee. En dan gaan ze ook nog uh, een, een, een tijd lang gaan de hulpdiensten oefenen. Want ja. de situatie in die tunnel is ook gewijzigd, natuurlijk, helemaal. Ja. Ja. Dus uh, ze gaan ook nog oefenen, rampoefeningen, uh, al dat soort grappen. Ja, maar maar nu geval... moet je er drie maanden mee bezig zijn? Ja, dat doen, wordt... ze Doe doen, we... doen ze grondig. Dat doen ze grondig. Aan de andere kant wel goed natuurlijk. Ja, tuurlijk, want die tunnel ja. is echt helemaal veranderd. Ja. En het wordt wel mooi. Ik heb er okay. een fotootje van gezien. Het wordt wel mooi. oké. Okay. Goed. Nou, oké. Okay. Weer of geen weer. Zomer of je winter. Het Westkust weerbericht. luidt nou, als volgt. Ja. Ja, ja, mensen. Na het nazomerse weekend ziet het weerbeeld er op deze maandag ook... nou, echt niet verkeerd uit, hoor. De zon gaat geregeld schijnen. Hij begint al door te breken. Het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke zuidwestenwind.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 Maar dat was toen ik de wereld regeerde. Nou, speciaal nog voor de jarige Marloes was het uh, Coldplay. En uh, dat, de, uh, dat noemen we het, het heet uh, Viva La Vida, dit is Diesel. Met Pim Koopman. Helaas, ook alweer te vroeg overleden. Ook drummer van Kayak, hè, maar hier hoorde die ook bij. Sassalito Summer Nights, Lekker. Lekkere plaat, hoor. Woe! Het muziekje van de Crusaders hoort, thank you for letting me be myself. Ourselves in dit geval. Oftewel, dank u wel dat we onszelf mochten zijn in deze afgelopen twee uur. Ja, dat nogmaal maandag. hè? Ja. Wat vind je dat nog? Dat kan maar meezitten in je leven. Hè? Hoe is dat. Ja. you lunch is zit er weer op voor deze dag, maar niet getreurd. Want over nauwelijks 22 uur zijn we er weer. <laughs> Nou, ik niet hoor. Nee, jij niet. Ik niet. Ik wel. Ik, uh, ik pas volgende week maandag weer. Oh. Ja, uh, ja. Maar morgen uh, doe ik het weer met Sandra. Ook gezellig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Sandra, ja. ja. ja ik wil presenteren, hè? Ik bedoel dat je geen uh, andere dingen denkt. Maar we gaan morgen gewoon weer gezellig uh, programma maken met de bioscoopagenda natuurlijk. En uh, alles wat iets meer zei. Morgen en het recept hebben we morgen. Oeh, oh, ja, ja, ja, ja. Tja, tja, tja, tja, wat zullen we eten? Ja. ja, wie zal dat weten? De groenteman. Ja, ja. Maar, uh, Dolly, ja. ik vond het weer gezellig op maandag. Ja, het was hartstikke leuk weer om ja. te doen. En uh, ik ben er morgen weer. Donderdag is Charlotte dan voor de fans van Charlotte. Donderdag doet Charlotte. En, uh, Nou, oké. Okay. Uh, ik uh, wens u een fijne maandag. En uh, ik hoop dat u niet te veel opstartproblemen gehad hebt vanmorgen... Maar, ik wens u, ik wens u nou, je hebt iedereen wel wakker geschud, hoor. Toch? Ja, hè? Er zaten er een paar uh, pittige nummertjes tussen. Nou, daarom. daarom. Ja. Ja, maar dat moet ook op maandag. mannen moet je niet te zoetsappig zijn. Paul, die mensen weer in slaap. Ja, ja, ja, ja. ja. ja wel, uh, af en toe een beetje stof uit de oren, hè. Want dan worden ze wakker. Uh, uh... Nou jongens, ja. uh, fijne mannen nog. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En uh, uh, hou de huizenkant. Denk om de tram maar niet op het ijs van de dood. En... Uh... <lacht> niet goed hoor. <laughs> Ik zou gewoon zeggen fijne maandag nog en uh, tot gauw. Bedankt voor het luisteren. Dag. Dag.